Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS 3. De gasrekening zal de komende jaren voor steeds meer mensen onbetaalbaar worden. En dat heeft met verschillende dingen te maken, zegt deze onderzoeker. De groothandelsprijs van aardgas stijgt. Tweede is de energiebelasting die stijgt. De derde factor is het, het gasnet, het gasnetbeheer. Omdat er steeds meer mensen van het gas afgaan worden die kosten, die netten blijven wel in stand... die kosten worden over een steeds kleiner aantal mensen uitgesmeerd. En tenslotte moeten bedrijven zich aan bepaalde klimaatregels houden. En dat kost geld. Een oplossing is natuurlijk om van het gas af te gaan... en over te stappen op iets duurzamers. Maar juist voor mensen met weinig geld is die overstap vaak lastig te betalen. Het is bekend wie de Nobelprijs voor de vrede mag ontvangen. De prijs gaat naar een Japanse organisatie... die strijdt voor een kernwapenvrije wereld. This grassroots movement of atomic bomb survivors... From Hiroshima en Nagasaki, also genuine als Hibakusha, is receiving the Peace Prize for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons. Ja, de Japanse organisatie bestond oorspronkelijk uit overlevenden van de bombardement op Hiroshima en Nagasaki. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt in Oslo. En een Engelse studente is zich helemaal rotgeschrokken toen ze een pakketje met nieuwe kleding openmaakte. Ze had schoenen besteld bij een Chinese webshop, maar kreeg nog een extraatje erbij. In de doos kroop een grote schorpioen rond. En haar huisgenoot vertelt wat ze deden om het beestje te redden. We ended up poking holes in een Tupperware-container en het uh, in there with tongs. En once it was finally in there, we soaked a paper towel in water, which it started drinking from really quickly. And then luckily within two hours, someone came and collected. We can give go. Ja, hebben het. Jesus Christ. Ja, ze hebben het beestje een beetje water gegeven. Dus het dier is uiteindelijk opgepikt door een reptielenopvang En de medewerker daarvan zegt tegen de BBC dat een steek van die schorpioen gevaarlijk zou zijn, maar in de meeste gevallen niet dodelijk. En volgens hem was het de tweede keer in korte tijd dat hij in actie moest komen... nadat er een verrassing was gevonden in zo'n Chinees pakketje. Het weer en nog aan de kust, nu nog wat buitjes. En als die zijn opgetrokken, dan wordt het vanmiddag verder overal droog... en behoorlijk zonnig bij 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Sherry natuurlijk, maar dat drink ik voor de gezelligheid, dus dat telt niet. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Ja, zo is dat. Nu klopt hij weer helemaal. We zijn er weer bij. We en weer terug in het derde uur. Uh, en in dat derde uur starten we met uh, Hanny die ja. de cultuuragenda aan u gaat mededelen. Ja, de cultuuragenda van de komende twee weken. Uh, maar ik heb eerst een zeer belangrijke mededeling voor velen van ons. Dat is namelijk dat de kerstshow in Global Garden morgen weer opengaat. Yes. Ja, nee, dat is half zand gaat er geloof ik drie keer heen. En dat is echt een, een happening, dus dan heb ik alvast goed nieuws. Oké, okay, 11 oktober, dat is dus al vanavond, staat Ton Kas in de theater De Luifel om kwart over acht met de voorstelling Vrolijk Kerst. Nou, Vrolijk en Ton Kas, dat klinkt wat tegenstrijdig, want we kennen Ton Kas vooral van zijn zeer droge, melige humor en soms ook ja, wel hij een klagen, beetje hè, ja. klagen. Ja, ja, en hij is ook een beetje vrouw onvriendelijk. Hey, maar is dat vanavond? Dat is vanavond in de luifel. Ben ik vergeten. Maar hij komt ook in de muiden nog, ja, ja hè, ik dacht dat oh, ja. ja. ja. maar, maar, maar, maar hij heeft ook soms wat vrouw onvriendelijke humor Boah, maar het goed zeggen. Dan moet ik altijd wel om lachen. Dat ja, is ik dus ik natuurlijk ook. ook wel heel raar, want hij ik weet ik, ik kan geen, geen moppen tappen. Maar hij had het over uh, dat hij ging trouwen met zijn vriendin. Ja. En die vriendin die wilde dus per se in het wit. Ja. En toen kregen zij een discussie van... Ja, waarom trouwt een vrouw nou eigenlijk in het wit? Ja. En toen zei Ton... Ja, ik denk dat dat komt omdat alle huishoudelijke apparaten wit, wit zijn. ja oh nou, ja, Dat ja, soort nou, dingen. dat is nou, goed als over, euh, als over zijn kinderen. Hè? <laughs> ja, dus echt dan hij aan, zegt hij tegen de zaal... Uh, mevrouw en ik hebben besloten om... Uh, we, we willen geen kinderen... En dan draait hij zich gewoon, loopt hij weer naar dat kastje om een biertje te pakken. En dan hoor je hem zeggen... Dus als iemand vier kinderen wil... Ja, ja zo gaat dat. Ja, nou ja, nou, goed. Genoeg. Nou ja, sorry. Okay. Nee, maar is helemaal geen probleem. Je, dus, uh, je, je, je kan naar hem toe. Ja. Uh, dat is vanavond dan in uh, de Luifel. Luifel. Kan je dus even kijken op uh, podium heemstede.nl dus ja. dus het is, gaat, heet Vrolijke Kerst ja. dus dan kan je vast in de stemming komen dan kan je dus eerst naar uh, Global Garden want die is dus open nu oh. en dan ga je gelijk door naar uh, Tonkast en dan ben je helemaal in de kerststemming ja. Ja. mocht je ja. achter het net vissen, dan komt hij inderdaad nog in het Kennemer Theater op 18 oktober dat is dus volgende week vrijdag om kwart over acht oh ja en in, de, in het uh, Schouwburg Velsen in Amuiden nu oh, in de okay. Tenershal al. Okay. ook nog Prima. Ja. Nou, op zondag 13 oktober aanstaande de kinderopera zee. Nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk opera voor kinderen. Ze schreven het script door Abdelkader Benali. Uh, dat is te zien in de Haarlemse Schouwburg om drie uur aanstaande zondag. Uh, het gaat over een meisje die met haar drie moeders in een flat driehoog achter woont. En ze maakt zich zorgen over het klimaat en de stijgende zeespiegel. En krijgt daarom de bijnaam o -die Zee. Het is een productie van de Hollands Opera en het is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Kaartjes 10 euro, inclusief een drankje. Stadschouwburghaarlem.nl voor de res reserveringen. Dan zaterdag 19 oktober in de concertzaal van de Oude Kerk in Heemstede. Karel Kraijenhof en Marietta Petkova. Nou, we kennen Karel Kraijenhof natuurlijk allemaal van de traan van Maxima. Toen hij tijdens de huwelijksceremonie van Willem-Alexander en Maxima speelde op zijn bando. Hoe heet het? Spreek ik dat nog uit? Bando Neon, hè, zeg ik hè? Ja. ja. Bando oh. Neon. Ja. ja dat was uh, allemaal al accordio, maar het was bando Ja, hoe heet het nummer ook? Adios nino Ja, het was, ja. had ermee te maken dat er vader er niet was. Ja, ja. Nou, het concert van Krajof en pianiste Marietta Petkova... wordt een ontmoeting tussen piano en bandoneon. En ze spelen onder andere werken van Bach, Schubert en Piazzolla. Aanvang kwart over acht, reserveren podiaheemsteden.nl. Zondagmiddag dus ook, 20 20e. Sandra Goes Blondie. Met Sandra van Nieland, maar daar hebben we het net over gehad met haar. Dus dat hoeven we nu niet meer te bespreken. Zondagmiddag 20 oktober in de Haarlemse Schouwburg. Ook voor de kinderen. Musical Kruimeltje voor kinderen vanaf zes jaar. En dat is een enorm succes altijd Kruimeltje. Hier doet een hele grote kinderkast aan mee. Er zijn, omdat het zo'n succes is en altijd meteen uitverkocht is... twee voorstellingen zondag de 20 twintigste. Eén om één uur en één om vier uur. Kaarten 13 euro, inclusief het drankje. StadschouwburgHaarlem.nl En dan blijf ik nog heel even bij de kinderen... Maar het is zeker ook heel leuk voor volwassenen. Het is een echt doe-uitje. Dat is namelijk de zogeheten zelfpluk... op landgoed Olmenhorst de Lissebroek. En Lissebroek is eigenlijk vlakbij. Want uh, ja, het is iets voor bij vogelsang. Er is van alles te doen. Naast het plukken van de appelsperen... kun je op het veld heerlijk eten halen... bij de kiosk, de buitenbar en het flietkot. Er zijn ponies, workshops... weet ik niet, kinderen kunnen gesminkt worden... Trek je laarzen aan, neem een stevige tas mee en plukken maar. De plukdagen zijn tot en met 3 november. Dus ook in de herfstvakantie. Op de woensdagen tussen 1 en 5. En op de zaterdag en de zondag van 10 tot 5. Je moet namelijk wel even van tevoren reserveren. www.olmenhorst.nl En het is belangrijk te melden dat je datgene wat je plukt even moet afrekenen. Dat is <lacht> natuurlijk wel logisch, lijkt mij. kilo zelfpluk kost 2,75. Hartstikke leuk om te gaan doen. Dan tot slot van dit uh, cultuur, uh, ja, hoe noem je dat? cultuuragenda. Op vrijdag 18 oktober in de Vil in Haarlem om 8 uur. Ilse de Lange. Nou, Ilse scoorde de ene hit naar de andere. Dat weten we allemaal. Common Limits, het Eurovisie Songfestival. Uh, ze vierde vorig jaar haar 25-jarig jubileum. Ik, ik dacht, ongelooflijk hè, hoe lang zij al meeloopt. Ja. Het is uh, leuk te vertellen dat ze even een zijstraatje... vanavond, vanaf vanavond is ze te zien bij de Omroep Max... vier vrijdagen om, ik geloof tegen half tien... in het uh, programma Dolly for President. Samen oh, met Frank mij. Evenblij. Ja, reizen. ze gaat met Frank Evenblij naar dat de staat eerder, Tennessee. He, ja. En dan volgt ze de levensloop van Dolly Parton. Oh. En uh, Eelse zegt een sterke band te hebben met Dolly... want ze kregen allebei hun eerste platencontract in Nashville... Ilse is net als Dolly een op- en top-country zangeres. Dus volgende week, vrijdag 18 oktober... Ilse de Lange in de Phil in Haarlem. Kaarten 34,50. Inclusief drankje, reserveren. www.philhaarlem.nl Maar dat lijkt me dus een mooi moment... om dit culturele blokje af te sluiten met Ilse. En Dolly, onze eigen Dolly. I'm afraid Hij heeft challenges. Changes is klaargezet. do I see? I'm locked in the dark I'm afraid of a heartbreak I hold on to my heart I wanna be strong But I'm falling apart We're stuck in a circle Where all of our hurt will just break us If we don't break out We gotta make Over Changes gesproken zeg. We gaan ineens een heel andere muzikale kant op. Uh, we hebben hier namelijk uh, twee gasten. Hadden we al geïntroduceerd. Maar ik ga voor hen even een klein stukje muziek draaien. Zodat u vast een voorproefje krijgt van waar we het over gaan hebben. Que a man, I'm es posible I'm no man, que amor es deseo que man, el a a tiempo que a que I'm Ik ben hier op mijn zin. Hier is al Tegenover mij hebben plaatsgenomen twee gasten waar we heel blij mee zijn. We hebben ze al welkom gegeten en dat doe ik nu even hardop, Voor ook voor alle luisteraars. Tamir Chasson, de artistiek leider van het open gezelschap The Fat Lady... En, en ik zag al dat hij druk zat te dirigeren onbewust. <laughs> ja. Hij was druk met andere dingen bezig, maar ik zag aan zijn houding en zijn handen... hij was aan het gewoon aan het dirigeren. <laughs> dat ik druk man, druk man. Um, Dolly, je hebt het eigenlijk al geïntroduceerd toen ons programma begonnen. Ja, maar nu is het zover. Maar nu is het zover... Um, en er de, zijn misschien luisteraars die niet van het, vanaf het eerste uur hebben meegelaten. De Fat Lady, op zich een, op, een interessante naam, daar komen we straks nog even op terug. Uh, de Fat Lady is ook al door Dolly aangekondigd als een kweekvijver van nieuwe operatalenten. En dan is daar meer daar om die talenten te vormen. Te kijken wat in ze is en dat eruit te halen. op een strenge, doch inspirerende manier. En daarom heeft hij vandaag meegenomen Niels Stapelberg. En Niels, van jou willen we dan horen. wat dat is, wat het met je doet. wat het voor jou als. want jij bent zanger. wat het voor jou als zanger doet. om onder de vleugels van Tamir. bij de Fat Lady gevormd te worden. Um, well, first off, I should say that uh, my journey in opera started about 10 years ago in mm -hmm. South Africa, where I'm from. I studied a bachelor's there and a postgraduate diploma. And then corona happened, a period of uh, artistic, uh, shall we call it, uh, stillstand. <laughs> all <laughs> over is the, the world. Ik kom er even tussendoor. Het is leuk. Ik hoop dat onze luisteraars dat volgen, maar... Niels spreekt Engels met ons, zoals u alle kunt horen. Toch zit hij naar mij te lachen en te knikken. Terwijl ik hem in het Nederlands ding, dingen vraag. Is dat oké okay voor jou om in het Nederlands te blijven vragen? Uh, natuurlijk, mijn heisttaal ben Afrikaans. Je bent, ja, dat ja, heb ik nu zo, gehoord. Ik begrijp Nederlands heel dus, uh, goed. Dus, dames en dat en heren, vinden wij en... juist zo leuk als iemand Zuid-Afrikaans praat. Ja. Het is zo, oh heerlijk, daar genieten we van. <laughs> maar jij, jij stelde jezelf aan ons voor. Dus excuses dat ik even het taaldingetje noem. Geen probleem. Um, and I com just completed my master's at the Conservatorium uh, Maastricht. Okay. And it's every young artist. As soon as you go out of a conservatoire environment that's very safe, very protected. Is it? Uh, yes. It's it's okay. also very isolated. Yes. Um, then you have to go into the real world as an artist and suddenly you have to stand on your own two feet. But it's a very big gap between the real world and... Uh, the arts environment in conservatoires. Yes. And especially in opera, uh, our mission, or uh, let me rather, yeah, our, our mission is to interact with an audience. It's to touch an audience to get a reaction from them. Mm -hmm. And a conservatoire doesn't necessarily teach you that. They try their best, no. but uh, they can't. No. It's really in small companies, well, not necessarily small, but companies with a, focus on I won't say education because it's not education it's more connecting with people and bringing people together and uh, that's why arts is very very important but specifically opera yeah um, it really it touches something within your soul okay ik ga het heel eventjes voor degenen die niet rap zijn in het Engels even snel zeggen. Niels heeft het conservatorium Maastricht afgerond. waar hij, heel, hij heeft daar zijn masters gehaald. Waar hij heel blij van af is gekomen. Want daar leer je dus echt heel goed zingen. Maar wat je er niet leert is wat je eigenlijk hoort te doen als artiest en als zanger. Contact te leggen met het publiek. Daar zit een groot gapend gat tussen die hele technische opleiding, die een conservatorium toch is. en het uiteindelijk in de praktijk voor een publiek staan. en overbrengen wat je vanuit je ziel over wil brengen. En nu komen we bij. de, de Fat Lady. Want toen kwam jij in contact met de Fat Lady. It, it's a very long winding road actually. Dat um, was het. First heard of The Fat Lady while I was in Finland. Mm -hmm. Um okay. a rehearsing a uh, Lohengrin production for the savolina Opera Festival. Um, and I went onto the mission uh, statement or the webpage of the Fat Lady, and it really resonated with me. The message that they carried across, because it was connecting with an audience. It was about reinventing opera for a modern age. Um en yeah, ja, opera heeft opera een beetje een image probleem En we willen dat veranderen. En het begint met ons, als performing artists, realiseren. Oké, okay, we hebben misschien een beetje a little verloren. Hoe kunnen we reconnect? verbinden? Oké. Okay. So. Ga ik weer eventjes uh, bijspijkeren. Niels hoorde voor het eerst van de fat Lady in Finland... en hij was meteen geraakt door hun boodschap... namelijk contact te leggen met het publiek. Want de opera heeft inderdaad een beetje een naam gekregen. Wij, als wij aan opera denken, u en ik... dan zien wij ons zitten in een zaal. We hebben ons knap gekleed. En heel verderop is op het toneel... zijn prachtige dingen gaande en wij hebben daar afstand van. Helemaal aan het eind van de voorstelling staan wij op om onze waardering te laten blijken. Maar al die tijd hebben wij van een afstand gekeken naar een grote um, muzikale prestatie. En daar is de fat lady in dat gapende gat gedoken. Want die zeggen nee, opera in het bijzonder is, bestaat in het contact met het publiek. En toen kwam je in contact met de fat lady om daar in te gaan werken. Ja. Want hoe pakt de fat lady het aan met zijn talenten en het publiek? Well, we do a lot of small concerts. Um, mm -hmm. In fact, we've got two concerts coming up on the 20th and the 27th of okay. October. Uh, the Road to Modernity. Um, it's specifically to do with, uh, we're doing a project with Edwin Becker of the Van Gogh Museum in Amsterdam. Uh -huh. um, about uh, Paris to Barcelona. So it's very interesting music. Uh, I'm singing Spanish for the first time in my life. I, <laughs> I had no idea how to speak Spanish, but I'm learning. <laughs> you are learning, <laughs> um, and it, it really is—it's it's a small setting concert, so it's very personal. It's not stage and the audience in front of the stage, but it's the audience around. Yes, the audience, audience is around is around you, and I've uh, heard it. Yes, it um, it can be very terrifying having people that close to that you close. and you're singing a beautiful song and somebody is sitting there looking at you in the eyes looking into your soul and you go oh god i'm going to forget my lyrics but ehm um... ja want zingen dames en heren is heel is heel eh uh, heel spannend je je, je zingt met je stem de mensen zitten dichtbij je zien je lippen ik heb zelf drums gespeeld in mijn leven en ik zat heel veilig achter mijn drumstelletje. Maar toen ik een keer werd gevraagd aan de voorkant een duet met de zanger te zingen... had ik ineens een hele trillende kin die mensen die heel vooraan zaten ja. ook konden zien. En ik hoor Niels dat nu ook zeggen. Dat was confronterend. Het publiek zit om je heen en dan kom je met iets heel persoonlijks als je stem. Iets uitdragen en dan zijn ze very close. It <laughs> is very, very close. Um, and what happens then in the in the re rehearsals with uh, Tamir to get yourself together with the audience, but first in yourself, of course? What well, happens? Well, I think we do it in, in stages. The first stage we we do in our little uh, rehearsal space in, in Blumenthal, the Musikskir. Um, and that is really connecting you as an artist, Mm -hmm. The music that you're singing on an emotional level, yes, uh, on a technical level, and that gives you the freedom to express yourself. Mm -hmm. Um, and then we do smaller scale concerts. Um, so we just did a uh, our 10 twin stadium of our season where um, members of the atelier, the studio performed for a very small public audience and uh, We're doing another one uh, on, on Sunday. And that gives you the opportunity to experiment a little bit. Um, it's not as big a pressure as for a bigger audience. It's uh, how many people did we have? I think it was maybe... 20. En nu richt Niels zich tot Tamir die naast hem zit. <laughs> en die heel hard zit te knikken en zit te lachen. Want we hebben inmiddels gehoord dat hun ruimte is in de uh, toneelschuur... <laughs> <Een> Muziekschuur. <laughs> Muziekschuur en dan moesten Tamil erom lachen. Um, Jij vroeg iets aan Tamil. Uh, I think we had twenty five people, thirty people. Ja, yeah, yeah. in the audience. In the audience. Um, very close by. Yes, very okay. close by, which forces you to confront that that fear of having people so close in yeah. your in, in your space. But when you confront it and you make peace with it and you go, you know what? I'm going to tell this person that's sitting two meters away from me a story. And you can see that message resonating within their soul. And you can see when you're touching somebody, you can see it in their eyes. Yes. Uh, that's magic. And that gives you as an artist a lot of confidence and uh, uh, gerustheit. Yeah. yeah. Um, and it just, it, it allows you to set yourself free. Okay, Tamir. Hey. Wat heeft jou geïnspireerd om dit op die manier aan te pakken met de talenten? Te zeggen van, we gaan van dat autoritaire, van dat wat hooghartige opera sfeer af. Kom om ons heen zitten. Wat gaf jou die inspiratie om dit uit te gaan werken? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, na jarenlang uh, jaren gewerkt te hebben in opera -huizen, als dirigent, als uh, co-repetitor. Ja, want jij hebt een enorme staat van dienst ook inderdaad als dirigent. Dus in het verleden heb je heel veel van dit soort werk gedaan. Ja. En op, op een gegeven moment vond ik het zelf niet meer interessant. Jij stond ook met je rug dan natuurlijk naar het publiek. Ja, en ik, ik dacht waarom... Geniet ik je niet meer van? Wa okay. wa wa wat raakt mij niet meer? Ik bedoel, ik heb mijn hele leven eh, toegewijd aan de opera en aan de muziek. En, ja. uh, en de, op een gegeven moment dacht ik, het, is het, het probleem is niet de muziek, niet het orkest, niet het koor, niet de zangers. Er is geen contact met het publiek. Het was de afstand. Drie uur soms, soms langer. Ja. En dan aan het eind ga je als dirigent... Uh, ren je even op het podium, krijg je je ovatie. Het is mooi, maar het is inderdaad heel afstandelijk. Ja. En daarnaast uh, had ik altijd het gevoel dat heel veel mensen zeggen... oh, ik hou niet van muziek, eh, van opera. Ik heb er geen verstand van. En toen dacht ik, je hoeft het helemaal niet te begrijpen... of te uh, verstand te hebben. Nee, dat is een geen, hersending, hè? Ja, je hoeft geen PhD of te veel te lezen als u dat leuk vindt, dat is iets anders. Maar als u niets van weet... en toch geraakt kan worden... daar gaat het mij om. En ik begon, toen ik naar Nederland kwam... begonnen wij met kleine, echt kleine... Eh, pogingen. En ik zag inderdaad... dat ook mensen die nooit van opera hielden... of nooit in de opera zijn geweest... ze kwamen en opeens... ontstond een soort community... van ja, ja, ja. mensen rond de fat lady. Toen was het nog geen fat lady. Maar rondom ons heen... Ja, Dan dacht ik, dit is de manier. Er was nog iets, en dat is de andere kant, de kids, hoe ik ze noem, uh, mm -hmm. de jonge zangers, ik noem het ook geen opleiding, ik noem het training. Mm -hmm. Maar we trainen niet de stem, dat hoeven ze te doen op school. Dat hebben ze op het programma. Dat hebben ze vaak gedaan. al goed geleerd, ja. Ze, ze moeten, ja, en dat doen ze helemaal goed, hartstikke goed. En komen, fenomenale goede zangers. Maar wat ik zoek altijd, is diegene die mij meteen inderdaad een verhaal kunnen vertellen. Eh, goede communicatie met mij. Dan hebben wij een interview... hebben wij een paar eh, sessies om te zien... hoe het gaat werken. Wat, gaan, wat brengen we mm -hmm. met de zang? Het is niet alleen een mooie stem. Ik bedoel, nee, is een fantastische tenor. Een hele veelbelovende jonge zanger. Maar hij heeft veel meer te vertellen... zoals je hoort. En dan is het ook belangrijk dat hij leert... of niet leert, maar vindt... in yes. zichzelf de manier... Om dat te kunnen doen zonder de stress het ridden de riddende kind. Elke keer. Dus, ja. en, en daar gaat het om. En dat zie je. Er Ontstaat een, een community van jonge zangers, jonge muzikanten. Maar ook mensen die komen als publiek. Ja. Die zijn meer betrokken. Want, uh, die zijn ook meer de, betrokken daardoor. Er kunnen masterclasses bijgewoond worden. Ja. Dus het publiek kan dit invoelen. Want je hebt iets heel belangrijks gezegd. Namelijk, je hoeft geen verstand te hebben van muziek. Dat zegt ook hoe we er inderdaad al. Even lang in de zaal zitten te kijken. Je moet het voelen. Je moet natuurlijk voelen. Dus de masterclass, inderdaad, aanstaande zondag bijvoorbeeld. Ja. Ik, eh, om volgens mij twee uur in Zang en Vriendschap in Haarlem. Ja. Eh, dan hebben we masterclass. En dat is een tweede auditieronde voor okay. nieuwe zangers. Die kandidaten zijn eigenlijk. Die willen bij de Fat Lady komen. En ze zingen een eigen... Uh, aria, dus een zelfgekozen, Zelf zelfgekozen ja. aria, waar ik met aan, ik ga met hen aan die aria die zij gekozen hebben, ga ik met hen werken. En dan zingen ze nog een duet met een van de zangers uit mijn eigen atelier. Dus, okay. En dan zie je de chemie tussen hen, hoe zij daarmee omgaan. Het is een heel stressvolle situatie om de eerste keer, ik noem het een blind duet. <laughs> Niet blind date, maar blind, blind duet. <laughs> ja, ja, <laughs> ja, ja, exact. Ja. Het is een stressvolle. Stress en dat ordinate. is aanstaande zondag, zei je? Is ja. daar een masterclass? Zeg nog eens waar? Ja, in Zang en Vriendschap. Zang en Vriendschap. In Harlem, Haarlem. volgens mij op de Janstraat. In de Janstraat. Een prachtig is prachtig gebouwtje. Ja. ja. Uh, heel mooi. Uh, uh, en daar, daar om twee uur. Okay. En, en de maatregel is niet alleen voor de zangers, maar eigenlijk ook voor het publiek. Ik begrijp waar, het. Waar zijn we op zoek naar? Ja, ja, ja. Wat luisteren we nu naar? Wat moeten we kijken of Horen in die en hoe voelt het? Ja, ik Ga daar eens zitten en hoe voelt dat? En inderdaad, inderdaad, na elk concert hebben wij zo'n een Dan gewoon borrel en mensen praten. En de gesprekken zijn net niet zo boeiend als het concert Dat zijn. geloof ik. Oh, het leuk. Er is ook echt na afloop een napraat over wat heb je ervaren. Met iedereen. Met, de, met het publiek, met de zangers. Iedereen. Het is er prachtig. Over alles en nog wat. Jij bent al tien jaar uh, artistiek leider. Hoek, nog even gauw. Hoep, de fat lady. Leg, leg de naam even snel aan ons uit. Nou, heel, heel, famous, heel be, be, bekende gezichten uit uh, uh, de voetbal. CNA in Amerika in de jaren zeventig. It ain't over till the fat lady sings. Dat betekent dat, uh, dat je eigenlijk de uitkomst van een voetbalmatch... nooit kan weten tot aan, echt aan het laatste moment... Eh, toen in de jaren 70 is het geroepen door een presentator, radiopresentator, mm -hmm. die riep heel, eh, op de, de, het resultaat van de match was opeens eh, veranderd binnen 20 seconden net, net voor het eind van de match, eh, van, de, van de game. En, en, en hij riep het zo enthousiast en het bekend... Het werd een soort iconische gezegde in zeker in de, de verenigde eh, Verenig... Staten. Ja, is goed, oké okay, hoor. En, uh, en uh, wij vonden dit gewoon een gekke naam. Heel veel mensen vinden hem niet, helemaal niet leuk, uh, maar... hij maakt nieuwsgierig. Hij maakt nieuwsgierig. En dat vind ik wel heel dubbel op, je vergeet, want wat we je jullie doen, nooit, je vergeet het nooit. Nee, want na de match komt er een vet lady zingen. Het Aan het eind van de opera. Altijd. De, ja, de opera is nooit, je weet nooit hoe het gaat eindigen. Gaat ze dood of gaat ze juist trouwen? We ja. weten nooit hoe het eindigt, totdat zij de laatste hoge noten zingen. En we gaan daar nu wat meer met meeleven. Als wij er zo dicht bovenop zitten en de zangers en zangeressen in de ogen kijken. Ja. En het verdriet niet alleen horen, maar misschien zien en misschien ook voelen. Ik ben geïntrigeerd. Um, zien we jou ook aanstaande zondag? In de masterclass. Inderdaad, yeah. ja. Yeah. Um, I'm one of the blind duet partners. And I'm also singing an aria. Dat um, betekent dat ik je, als je die aria gaat zingen... dat jij nu ook nog niet weet met wie van de mensen uit het atelier van Tamir je gaat zingen? Um, Neil weet het wel, maar het publiek nog niet. Yeah. Oké, okay, <laughs> dat is de verrassing. Oké. Okay. Yeah. Um, just something that that we uh, talked about the the, the first uh, audition the the blind duet. I remember my blind duet very very well. Um, Tamir sent me the music two weeks before, and I looked at it and I thought to myself, he can't be serious. Zo grote uitdaging, Niels. It it was um, <laughs> it was from Magic Flute, um, and it was a role that I never seriously considered for myself, uh, Tamino. And, uh, and Pamina is very famous to it. And I looked at the music and I thought to myself, "Yeah, yup, there's no way that I'm ever going to sing this, but let's give it a go. And I learned my piece and we performed it and I fell in love. Uh, because there's also some magic that happens where you have two people uh, that go, okay, we're in this ride together. Mm -hmm. uh, ladies and gen gentlemen, please keep your uh, hands and feet inside the ride of all times and hold on for dear life <laughs> <laughs> and you have to make it to the end. Um, and it was very exciting. Uh, it was very stressful, but it was also very beautiful. Very stressful. Mm, yes. Very stressful. Um, and uh, I had a lot of fun with it, uh, with my duet partner uh, for that uh, particular performance. Ja, het is een exciting challenge. Het gaat ons heel erg nieuwsgierig maken, natuurlijk. Aanstaande zondag die masterclass, en wat staat er nog meer op het programma? Net zoals Neil heeft verteld, op 20 en 27 ja. oktober hebben wij twee concerten. Uh -huh. Ze heten The Road to Modernity. Dus de weg naar, de weg naar... moderniteit, klak. Dat is een samenwerking met Edwin Becker, de hoofdconservator van het Van Gogh Museum. Die samenwerking loopt al twee jaar. Wij vinden het heel spannend en leuk om met hem te werken. Het is eigenlijk een lezing en een concert. Waar gaat het over? Edwin vertelt over, deze keer, vertelt over Spaanse en met name Catalaanse kunstenaars. Schilders en kunstenaars die naar Parijs zijn vertrokken eind 19e eeuw en tot ongeveer het, ja, zeg maar, medio 20e eeuw. Dus natuurlijk komt eh, Picasso, eh, dat ja. is de grootste, bekendste kunstenaar, maar kon, komen ook andere eh, eh, schilders en kunstenaars die ik niet kende daarvoor en vond ik bijzonder om kennis mee te maken en ook en dat is altijd zo leuk. Precies zoals wat we doen in de Masterclass of in andere producties. De, de band tussen beeldend kunst en muziek in de geschiedenis is zo belangrijk. Mm -hmm. En dat is belangrijk voor het publiek om te kennen of, of te voelen en te ervaren. Maar ook voor de artiesten weer om te weten waar is deze muziek, wanneer en hoe is deze muziek ontstaan. Ja. Dus als wij over een van de meest bekende opera, Carmen... En dat ja. gaat Neil gaat een aria uit Carmen zingen. Het is dus echt, he, nou, iedereen weet Carmen, Castanetas, eh, Spa, eh, Toreador, natu ja. natuurlijk. Maar waarom heeft een, een Franse componist zoals Georges Bizet... zijn meest bekende stuk, dus Carmen, geschreven over een Spaans verhaal? En mm -hmm. over een zigeunerin in, in, Spa, in een Spaans uh, omgeving enzovoort. Dus de relatie tussen de twee... Ik zou ik zeggen, weer communities, Parijs en Barcelona, mm -hmm. is heel sterk. Jullie hebben later voor ons interview een stuk uit Granados, de tonadillas laten horen. De relatie is heel sterk. Ravel was geboeid door het Spaanse, de Spaanse zon en de Spaanse cultuur. Mm -hmm. Debussy, maar ook andere. Maar ook andere Spaanse componisten. Niet alleen kunstenaars, maar componisten. Gingen naar Parijs, die was een groot, uh, groot centrum natuurlijk. En die, uh, uh, dat samenkomst van de kunst en de muziek, wordt dat ook met beelden omlijst? Je zet, zeker. Je zegt lezing en er komen ook beelden van die kunstwerken. Ja, we hebben een grote schermen. En, ja. en, en, en, en, en, en Edwin, die kan als geen ander het verhaal vertellen, hij mm -hmm. neemt je echt mee. Met, uh, uh, hij, hij laat uh, mooie beelden van die schilderijen. En hij kiest een aantal schilderijen. Wij, wij doen het samen. Hij kiest de schilderijen. En ik de passende muziek bij. Ik snap het. En ja. het is een soort dialoog. Het is echt heerlijk om Heel te Heel erg mooi. En waar gaat zich dat afspelen? 27 oktober in de Dorpskerk in Bloemendaal. Volgens mij rond drie uur. Ik weet ja. altijd het hoofd. Dorpskerk Bloem. Half, half vier. Half, half vier? Vijftien uur dertig. Ja, in uh, Bloemendaal En 20 uh, uh, oktober dan is het in Laren. In dat jo is volgende week. Ja, in Johanneskerk in Laren. Ook een prachtige kerk. Oké, okay, en, dat, en dat is hetzelfde thema. Dan worden kunst en muziek. Ja, een programma. worden dan letterlijk in ja, het met, uh, met Niel als Tenor. Uh -huh. En we hebben Philippe. Um, Gzien, hij is een nieuw, ook een nieuw talent in, in het atelier. In hij is een bariton. En, en ik achter de piano. Ik vind het ook zo mooi dat je het atelier noemt. <laughs> Daarom, het is geen school, het is geen opleiding. Het is geen operahuis. Het wordt gewoon gewerkt. Het, het is een ambacht en we doen het samen. Mooi, Klinkt mooi, heel mooi. erg mooi. Ja. Wat wil jij aan ons nog kwijt, Niels? Aan ons luisteraars? Please come. Dat ja. nou vind ik een hele goeie. Ja. Luister natuurlijk even, dames en heren. U zult, er, u zult er wel benieuwd naar zijn wat, er ons, wat ons is verteld. Uh, Dolly, Hannie en ik gaan in ieder geval... Wij zijn, ja, wij zijn erbij. Wij zijn er helemaal bij. Wij zijn nee, Niels, mag ik jou wat vragen? Ik weet, ik weet dat je niet ingezongen bent en zo. Maar zou je misschien drie of vier regeltjes kunnen zingen? <laughs> Ja, je hoort natuurlijk al warm te zingen en zo. Je, je spieren warm te maken. Maar gewoon even voor... Ik, ik kan me zo herinneren dat ik voor het allereerste keer bij de Fat Lady... Uh, kwam ik van tevoren uh, binnenlopen bij Tamir. Omdat we ook de opnames... We zouden het ook opnemen. Klok. Dus we waren van tevoren. En toen hoorde ik uh, de, de jongens en de meiden achter zingen. En... Ik kon <laughs> geen stap meer verzetten. Dat, dat volume wat er op je afkwam. En, en die stemmen. En ik, ik vond het zo pakkend. Ik nou, was dat meteen verkocht. Worden. Dus het ik, ik, lijkt me zo leuk als je misschien even twee of drie regeltjes even zou kunnen zien. Natuurlijk, in. maar uh, I just think I have to stand a little bit away from the Ja, yes, yeah, yeah, because the otherwise it explodes. I, I, I know the volume of the voices, ja. Yeah. Komt die hoor, Niels. Die gaat even twee of drie regeltjes voor ons zingen. Ja. Wow. Wow. Wow. inderdaad dat was een hele goede veiligheidsmaatregel om drie meter bij de microfoon ik nou ja. hoorde hem nu al gaan ik, hoe lieve is luisteraars, het dan hoeven wij Prachtig. toch eigenlijk helemaal niks meer te zeggen als het goed is heeft het nu toch gevoeld Ja. Het, het is bij mij zeer diep in de ziel neergedaald en ik verheug me op de 27ste Beste heren, Komt allen. heel veel dank dat jullie ja. ons vandaag hebben willen vertellen. Meer hebben willen vertellen dan meer van de Vet Lady. En dat Niels, dat jij ons het hebt laten voelen. Nou, inderdaad. We sluiten af uh, met nog één klein stukje. Uh, ik weet niet of jullie het zelf brengen. Maar in ieder geval uh, wel een stukje van een uh, componist wat gaat komen. En uh, ik wens jullie een hele fijne terugreis. En een paar mooie dagen... Uh, die nog gaan komen en tot de 27e in Bloemendaal. Dank jullie wel. Jo. Dankjewel. <laughs>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 Mijn cadeaus als dat zou helpen, maar ik weet niet hoe. weet niet hoe, weet niet hoe, weet niet hoe. Ik zou je willen kopen, mijn ziel en zaligheid verkopen, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, weet niet hoe. Ik zou je willen ringen en, en als -dus. een te laten zingen, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen kooien en nog geleidelijk ontdooien, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe, ik weet niet hoe, ik weet niet hoe, ik weet, weet niet hoe. Ook zou je willen spreken, het van de kans willen breken, maar ik weet niet hoe. Wat wij nog kunnen doen tot en met de 14e, is uh, opgeven wie u de uh, onderscheiding uh, Ondernemer van het jaar 2024 hier in Zandvoort gunt. ...wilt dat hij dat krijgt. Wie zorgt er voor jouw... ...favoriete koffieplek? Wie zorgt uh, in dat ene bijzondere... Wereld, een ...winkeltje dat je altijd vindt... ...wat je zoekt? Wie... Uh, wie ja, ...want de, de, de criteria zijn... ...horeca, dus restaurant, café... ...strandtenten, retail... Ja. Hè? De categorieën bedoel de je? De categorieën, ja. ja. De retail, dat zijn dan de modezaken, speciaalzaken. Waar wordt u het prettigst in een nieuwe jas geholpen? Zorg en welzijn, apotheken, praktijken. De, de apotheken hebben gistermiddag even gestaakt. Nou, toen merkte u waarschijnlijk als u voor de deur stond... hoe schokkend dat is. Want wij kunnen, we hebben altijd royaal... worden goed geholpen bij onze apotheken. Wie gunt u de uh, dienstverlening? kapper beauty salons, financiële adviseurs... Um, of techniek, de elektriciens, de IT-specialisten, loodgieters, toeleveranciers, groothandel, schoonmaakbedrijven. Wie vindt u dat de onderscheiding ondernemer van het jaar verdient? U kunt dat nog opgeven tot en met de veertiende. Um, er is een site, ik zit even kijken, Ja, ondernemersprijs Zandvoort hebben wij gewoon aangeklikt op Google. Dan kunt u daar uw naam invullen en dan kunt u uh, vertellen wie u voordraagt. En ook nog even de motivatie van die keuze. Dus we gaan er weer voor, het feest komt er weer aan. Ondernemer van het jaar, Zandvoort is natuurlijk een uh, middenstandsvriendelijke gemeente. En dit is een onderscheiding die bijzonder bij ons hoort dus. Gooi uw smaak erbij en uh, stem mee. Dat is een oproep aan ons allen. Sitting on the highway in a broken van. Thinking of you again. Yes, I have to hitchhike to the station. With every step I see your face. Like a mirror looking back at me Saying you're the only one Making me feel I could survive And so glad to be alive Nowhere to run and not a guitar to play up inside and it's been raining all day, since you went away, Manhattan Island's her name. Recht nog steeds en ik voel me zo alleen. Nu ik je nooit meer zie, oude Maasweg kwart voor drie. Nu ik je nooit meer zie, oude Maasweg kwart voor drie. Ja, de amazing Stroopwafel. Stro ga ik het in het Engels? Stroopwafel. Ja, stroopwafel Stroopwafels. Ja, we zijn zo internationaal bezig. Ja. ja. Eerst het Grieks, toen het Engels. Ongelooflijk gewoon, jongens. En, en jij Spaans, hè? Je Spaanse supermarkt ja, met je Ananas. Ja ja. ja, ja, ja, met je Pinja. <laughs> oh, oh, oh. Meiden, we zijn er alweer bijna doorheen. Nog zes minuutjes, dan zit het er alweer op. De drie uur. Ik, we hebben wel alles kunnen zeggen en doen wat we van plan waren, geloof ja, ik, hè? ik. Geloof ja. het ook. Als ik het ik goed geloof heb. Het ook, ja. ja, kijk, een goede voorbereiding is het halve werk. Dat zie je maar weer. Ja. En uh, ja, het zit erop. Is er nog iets wat je zou willen zeggen tegen onze luisteraars of kijkers? Nee, nee. www.zfm-live.nl We hebben heel veel www's genoemd. Maar ja. ja, het is niet anders. We ja. kunnen niet alles op de site. <laughs> Zoek ja. het op, Google <hij> maar, is heel benoemd. <hijngen> <Nee, we hijngen> noem het dan op. Ilse wat, we de toch, wat we toch nog wel even willen noemen: Het is natuurlijk dit weekend de Artroute. Ja. De hele route staat beschreven in het Zandvoerts nieuwsplaatje. Dan ga ermee aan de slag. Beginnende ja, kerk. Hele grote, twee hele, pagina's. Ja, twee groot, pagina's. Ja. en dan kunt u ja. precies zien hoe u moet lopen... om al die indrukwekkende kunstwerken waar we natuurlijk de vorige uitzending... uitgebreid aandacht hebben besteed om die ook te gaan zien ja, en ervaren. Het spoortunneltje in de duinen van Zandvoort noord is nog een kunstenaar geheten Joost Zwanenburg begonnen... met het maken van een prachtig kunstwerk... Het is zo ontzettend leuk om te zien hoe kunst en natuur... hoe onze straten allemaal in elkaar overvloeien. En, uh, en ik hoop dan altijd maar dat niemand eraan gaat zitten. Nee, dat moeten dat we Dat even afkloppen, maar... Nee, uh, dat, dat, dat niemand fla flauwe dingen graffiti, gaat doen. Met ja Zoals ja. met die beelden van Marlene Scherps, ja Daar ja. wil je me niet aan denken. Nee. Maar nee. in ieder geval zijn er nu prachtige Afleiden. dingen te zien. Ja. En wie zichzelf een graffiti kunstenaar vindt... Nou, meld je ze ergens aan dat je op een blanco muur mag spuiten. Misschien wordt het nog wat met je verpest. Geen kunst van anderen. Nee. En laten wij genieten. Het wordt een mooi weekend om de artroute te lopen. Ja, een, en het uh, programma boekje van de artroute... Uh, dat, dat zit tegenwoordig in een tas... En die tas die is beschilderd door kinderen van de Zandvoortse scholen. En die tas wordt dan met het programmaboekje verkocht voor 5 euro. En ik weet niet meer precies waar de opbrengst naartoe gaat. Ik geloof voor uh, het ondersteunen van kinderen in armoede... Uh, zodat ze mee kunnen doen met alle ja, maatschappelijke een van de dames dingen. heeft het uitgelegd. Dus, dus in ja, die heeft ja. het toen uitgelegd. Maar ik weet het niet precies meer. Dat is de leeftijd. Hè. Nou ja, goed, we, we gaan er uh, tussenuit. Het, uh, uh, over twee weekjes zijn we weer bij jullie terug... En dan gaan we er weer een mooi programma van maken. Ik dank Hannie voor je bijdrages. Geen dank. Beb, jij ook bedankt voor Heel alle bijdrages. Heel graag jij ook voor de ja. leuke regie en de muziek. Oké, okay, we wel. Nou goed, eh, graag gedaan. En eh, we horen en zien elkaar weer over eh, twee weekjes. Weer van 10 tot 11 bij eh, ZFM Zandvoort. Tot gauw weer. Fijne weekend. Doe. Tot gauw. Doeg ja. allemaal. En. Oh, my dear Anne, you hit me in my face again Anne, oh, my dear Anne, you made me feel alive was de George Baker Selection met uh, deze gaan we even afzetten er is gaan we niet meer redden, want het programma zit erop, we luisterden net naar Dear N van de George Baker Selection en uh, we gaan uh, weer richting het nieuws, dus tot gauw Zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5